In Noord-Holland loopt het vooral vast op de regen rond Amsterdam. Op de A4 richting Amsterdam staat tussen de knopen de Hoek en knopen de Nieuwe Meer 9 kilometer. Staat er zo goed als stil door een ongeluk op de A10. De A10 West richting de A10 Zuid staat tussen Slotermeer en Buitenvelder 6 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Vertraging is drie kwartier daar. Op de A1 in Amsterdam is ook een ongeluk gebeurd tussen Baarn en Hilversum Noord. 4 kilometer en drie kwartier vertraging. En, uh, er zijn twee rijstroken dicht. Op uh, de A9 van Alkmaar naar Amstelveen staat tussen Beverwijk en Haarlem-Zuid 11 kilometer. Hier is de linker rijstrook dicht door een ongeluk en heb je een half uur extra van nodig. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlenspecialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 ZFM Fam antwoord.